Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het RIVM zijn vandaag minder coronabesmettingen gemeld. Het waren er in een dagtijd ruim 7400, ruim 1000 minder dan gisteren, Het zijn er ook minder dan het daggemiddelde vorige week. In de ziekenhuizen liggen nu iets meer coronapatiënten dan gisteren. Ook zijn er meer mensen met klachten opgenomen op de intensive care. De politie in Deventer heeft meer dan 20 aangiftes binnen gehad na een gigantische vuurwerkbom. De blies is oud en nieuw, bij meer dan 20 huizen de ramen kapot. Een beveiligingscamera filmde de knal. Volgens de politie is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners herkenden de dader. Nog diezelfde nacht is er een man opgepakt. Een vermiste vrouw is vanmiddag teruggevonden in een diepe kuil in het bos. De vrouw van 33 ging vanmorgen een eindje fietsen, maar kwam niet meer terug... Ze dus bleek tijdens de rit een epileptische aanval te hebben gehad en viel in een kuil langs de weg. Het lukte haar om zelf alarm te slaan, maar de vrouw wist niet waar ze was. Een hardloper vond haar later. Het is de laatste dag van de kerstvakantie vandaag en dat betekent dat morgen vroeg de scholen weer beginnen. Vanwege de lockdown mogen kinderen in ieder geval de komende twee weken niet naar school. Deze juf uit Rotterdam ziet in eerste instantie bij leraren toch wat stress om het thuisonderwijs weer op te pakken. Maar er is ook een groot voordeel. We zijn uh, nu beter voorbereid dan in de vorige lockdown. De ouders, de kinderen, de docenten. We weten inmiddels hoe het werkt. Het voorbereiden gaat daardoor wel wat makkelijker. Dus vol goede moet weer lesgeven in digitale omgeving. Toch hopen we natuurlijk dat de scholen snel weer open kunnen. Want het sociale aspect van een schoolse situatie dat blijft toch van groot belang. En dan nog het weer. De kans op wat, uh, er is kans op wat regen of natte sneeuw. Het is zo'n 4 graden. Vannacht druilerig en maar 2 graden. En morgen opnieuw een grijze dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat net als gisteren file richting Zandvoort, maar nu wel een wat kortere. Op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort, 3 kilometer. Vertraging is iets minder dan 10 minuten.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 We werden er tien over 4, Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. En leuk dat je luistert naar de Zandvoortse radio. We zijn er nog tot aan 5 uh, uur. Zandvoort op zondag. Het begint alweer een beetje donker te worden... en uh, dan dit soort mooie platen op de radio. Nou, wat wil je nou nog meer, hè? We hadden A Long Way There, de single van de Little River Band, uh, Albert-Jan. Ik schrijf ja. wat mee. Ja, schrijf je mee? Ik ga kijken of we daar ook een live-uitvoering van hebben. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Staat genoteerd. Oké, okay, bij deze want dat gaan we doen in Soslife. Live. Sos want, live. Uh, het Zand... is jouw beurt vandaag. Ja, Zandvoort op zondag live. Niet zozeer een, een, een, een, zo'n nummer wat, wat, wat jij ook gewend bent... Maar wat uh, voor mij eigenlijk wel het begin was van de, ja, het begin van de grote concerten... ten behoeve van goede doelen, om het zo maar eens te zeggen. Maar daarover later meer tijdens Zandvoort op zondag live iets over half vijf. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En uh, ja, gisteren hadden we die ook. De, uh, toen zat hij er alleen, uh, deze hond. Maar gelukkig is er weer een aankomen, een waaien... Dus hij, zit nu, hij heeft in ieder geval een maatje nu in het dierenthuis. Maar ja, we gaan even door met Dreetje, want die is ook naastig op zoek naar een thuis. Gedicht van de dag. Nou, dat gaat over hetgeen wat wij allebei en velen met ons het afgelopen jaar het meest hebben gemist. En dat is natuurlijk je stamcafé. Nou, dus dat gaat over ons stamcafé. Of over een, een stamcafé, want dat geldt natuurlijk voor velen. Die missen dat echt. Goed, uh, verder hebben we nog een pit report. Daar hebben we uh, nog een uh, interview... Uh, wat onze collega's van Motorsport.com hadden met jou Lammers. Over het uh, ja, toch wel het meest succesvolle jaar van Max Verstappen afgelopen race seizoen. Knap trouwens dat ze een volledig programma hebben kunnen samenstellen. Maar Jan Lammers laat daar ook nog even zijn blik over schijnen. Dat allemaal over een tweetal platen tijdens Pit Report. Ja, maar het voelt helemaal niet zo. Alsof het een mega jaar is geweest. Maar, maar dat, als, je, als je dus in het jaaroverzicht ziet van de Formule 1... dan kom je er wel achter hoe goed, Jan Lammers, ach Jan Lammers, hoe goed Max Verstappen eigenlijk wel niet gereden heeft. Waar, Niet dat hij af en toe wat mechanische pech heeft gehad. Maar daarover, daarover over een tweetal platen, meer tijdens het interview wat onze collega's hadden van motorsport.com... met Jan Lammers. Nee, voor mij is de mooiste overwinning Spanje natuurlijk, hè? Die blijft. Ja, die was goed, maar Silverstone was ook heel goed, hè? Ja, op de home ground van uh, Lewis Hamilton even winnen. Nee, oh, <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dat uh, straks met uh, Jan Lammers Eerst gaan we nog even één uh, plaat draaien. Ja, we zitten een beetje in de, in de relaxed mode. in het laatste uur uh, van Sanssport op zondag. Hier is uh, Living in the Box en Room in Your Hearts. to find, instinctively I try to take the path of love into the night. En als ik uh, terugkijk uh, op uh, 30 jaar CFM, ja, dan moet ik ook denken aan uh, al die uh, rustige plaat die ik altijd aan het eind van de dag uh, mocht draaien op uh, de Sanfordse zender. Wel in uh, bij nacht en uh, rondtijd, en tussen app en vloeds, twee avondprogramma's tussen 10 en 12. Toen draaide ik ook altijd deze plaats, Living in the Box and Room in Your Heart. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Het is de tijd voor... Ja, inderdaad, hoe was het seizoen van uh, Morsenstappen? Jij zei inderdaad, hè, het is het beste seizoen uh, tot nu toe. Ja. Nou, ik had dat gevoel eigenlijk helemaal niet, Maar dat komt natuurlijk omdat we gewoon zwaar verwend zijn inmiddels. Uh, nou ja, verwend ben je natuurlijk wel. Maar, uh, ik bedoel, maar je ziet Max gewoon nog groeien, elk seizoen. En ook uh, dit seizoen uh, weer een stuk volwassener geworden. Slimmer bij de start. Uh, helaas ja, een paar keer uitgevallen vanwege mechanische problemen, om het zo maar te zien. Maar ja, als de race die die uitreed, uh, viel hij bijna altijd in de prijzen. Ja, oké, okay, maar uh, eerst was het zo van als Max het podium uh, gehaald had, hè, bij de eerste drie. Ja, ja. Dan stond het hele land op zijn kop uh, gewoon. En uh, nu, oh, hij is... Uh... Derde geworden, weet je wel? Dat, ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk een beetje te, te verwend. Kijk naar de documentaire Whatever It Takes op uh, Zicho Sport. Dan, dan zie je ook Max achter de schermen. Hartstikke interessante documentaire. Maar uh, in het nu volgende uh, interview, wat onze collega's van uh, motorsport.com hadden met uh, Jan, uh, keek Jan ook terug. Jan Lammers heb ik het dan over terug op uh, het uh, toch wel in mijn ogen het beste seizoen van Max tot nu toe. Het uh, is een beetje up en down gegaan, natuurlijk. Hè. Sommige wezens sommige waren echt uh, slaapverwekkend, en andere die, die waren gewoon uh, heel spannend. Um, ja, ik, ik hou het uh, op een 7. Ja. Nou ja, eigenlijk zo goed als je van een rijder mag verwachten. Ja, ik, ik, ik word natuurlijk vaak beschuldigd dat ik voorzitter van de fanclub van hem ben. Maar ja, ik, ik kan er niet omheen. En, en laat iemand mij het tegendeel maar eens bewijzen. Maar, en natuurlijk, als je hier of daar een keer een klappertje hebt of wat dan ook. Eh, Hongarije, eh, daar zat ook nog wel een technisch verhaal aan vast wat hem verexcuseerde. Dat zijn dingen die gebeuren gewoon, weet je. En, en als je van een rijder wil dat hij echt heel strak op die limiet rijdt, eh, dan kan dat natuurlijk wel eens een keertje uit de hand lopen. Dus competitieverband ook, hè, dus gevecht om een stukje asfalt. Nou, dat gaat ook niet altijd goed, dat is allemaal logisch. Hè, dus dus, dus euh, ja, ik, ik vind gewoon, euh, ik zou eigenlijk normaal euh, ja, 100%. Eh, willen zeggen en een, een vette team, want, want ik zou echt niet weten wat je nog meer van een rijder mag verwachten. Dus, dus wat dat betreft eh, ja, denk ik dat wij als Nederlander gewoon ja, gigantisch eh, trots mogen zijn. Eh, en dan, dan hè, als je gaat muggen ziften, dan, dan vind je natuurlijk wel twee of drie voorvalletjes in het jaar. Maar dan moet je echt goed gaan zoeken en het vergrootglas erbij pakken. Dus ja, ik vond het een indrukwekkend jaar weer van hem. Ja, dan spraken wij, omdat op het circuit heel weinig mag, spraken wij natuurlijk via die, die Zoom calls, hè? die, die, die, die ja, ja met hem En ik kan me herinneren dat hij uh, in een van die sessies zei, puur persoonlijk, individueel, is 2020 mijn beste seizoen tot dusver geweest in de Formule 1. Mm. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, deel jij die ja. mening en zo ja, in welk opzicht is hij dan nog weer gegroeid in jouw optiek? Um... Ik denk dat, dat hij uh, toch weer een stuk effectiever is geworden. Uh, hij, hij is zelf eigenlijk altijd wel zo goed geweest als hij kan zijn. He, dus hij heeft zijn eigen potentieel gewoon heel dicht benaderd. He, want want uh, wij, wij houden wel van die coureurs die denken dat het allemaal in de eerste bocht uh, te winnen is. En, uh, en dat het allemaal gewoon in bocht 3 moet gebeuren. Of in bocht 7 van rond de 35. Daar houden wij wel van. Maar als, als topcoureur moet je gewoon beseffen dat de prijzen natuurlijk uitgekomen. Gedeeld worden bij de finishlijn. Uh, finish dus, dus, uh, en dat is hij natuurlijk steeds meer gaan beseffen. Kortom, uh, ik, ik denk dat hij veel meer uh, geleerd heeft uh, ja, uh, hoe hij zijn races uh, naar een overwinning of naar een topklassering moet managen. Hamilton heeft denk ik het nadeel dat hij in de beste auto van iedereen zit waardoor, hij, waardoor je het hele beeld van hem niet ziet dus in principe is het bij Hamilton als rijder zo dat hij moet echt een slecht weekend hebben, wil hij verliezen He, dus, dus hij mag zelfs hier of daar drie, vier, vijf fouten maken. En zelfs dan zal hij waarschijnlijk nog winnen, want hij heeft gewoon verreweg het beste materiaal. En, en als, als Max een foutloos parcours rijdt, zit hij misschien net voor Bottas. Eén heel klein foutje kan betekenen derde in plaats van tweede. Dus, dus Max kan en mag geen fouten maken. En die tolerantie, ja, die heeft Hamilton wel gehad. He, natuurlijk hebben we, hebben we he, met het vervangen van Russel gezien... was dan wel een redelijk eenvoudige uh, circuit-layout. Daar moeten we er ook wel bij in ogenschouw nemen. Maar, uh, maar goed, hij, uh, ja, hij domineerde toch die race. Ja. He, dus, dus hij liet wel duidelijk zien uh, hoe belangrijk het materiaal is. Ja, maar dat is bij hem dan eigenlijk de eeuwige discussie. He, van... Hoeveel van zijn succes valt nou toe te schrijven aan zijn eigen talent exact. en hoeveel aan de auto. Exact. Kijk, hij heeft de hele mooie dingen laten zien. Half nat, half droog. Op een natte baan. Hij heeft ook in zijn carrière voor de Formule 1 laten zien dat hij helemaal top is. Maar goed, dat heeft Russel ook laten zien. He, dus, dus wat dat betreft, uh, ja, toen Russel daar uh, hem ging vervangen, dat, dat, uh, ik zag hem gelijk als de favoriet. Want ik zag geen enkele reden uh, waarom hij het slechter zou doen dan, uh, dan Hamilton. Dus, dus dat verbaast me helemaal niet. Dus uh, ja, natuurlijk, Hamilton is, is absoluut top, heel groot en noem maar op. Maar ja, als ik moet kiezen... Uh, hè, dan, dan, dan uh, wie, wie is de beste coureur uh, op dit moment en alle tijden, ja, dan, dan, dan kan ik niet om, uh, om Max heen. De beste alle tijden, nu al. Ja, die, die, die, die zeven wereldkampioenschappen, die, die, uh, ja, dat mag dan allemaal zo zijn. Maar uh, dat, dat, uh, als, als, als Max gewoon uh, gelijk uh, begonnen was bij Mercedes, dan uh, denk ik niet dat hij er veel mee Drink dit. Ja, mooi verhaal uh, inderdaad van uh, Jan Lammers uh, over uh, Max uh, Verstappen en uh, zijn uh, afgelopen seizoen. en Volgens mij uh, ja, uh, uh, uh, zijn ze het wel een beetje mee eens, uh, Albert-Jan, ja. over uh, dat, uh, dat hij <laughs> toch wel een van zijn beste seizoenen gehad heeft op nee, dit moment. Dat klopt. Nee, dus, uh, hij zegt ook van, uh, ja, hartstikke knap van Lewis Hamilton dat hij zeven keer wereldkampioen is geworden. Maar ja, met zo'n auto mag je ook niet anders verwachten ja qua, qua inzet en qua... Kijk, Max mag geen fouten maken. Dat zegt Jan Lammers ook. Hey, maar als, als hij een fout maakt, dan is hij uh, vierde of vijfde... of hij, uh, hij valt uit. Uh, een van die drie opties. Maar uh, Hamilton kan best eens een keer even, even, even een beetje gas terugnemen... opvangen en weer gas bijgeven. Ja, weet hey. je trouwens dat uh, Lewis Hamilton uh, werkeloos is uh, op dit moment? Ja, geweldig. Hij is oh. echt werkeloos. Ja, en ja. hij moet een uh, UB40 moet die, uh, moet gaan uh, aanvragen... In uh, Engeland. En uh, zo'n Jubi 40 uh, formulier uh, moet hij gaan invullen. Ja, dat bracht me eigenlijk op de groep Jubi 40 Want nou, die, is daar die is daarna genoemd natuurlijk. Speciaal even voor Lewis Hamilton. Jubi 40 miljoenen wil je hebben per jaar. Hè? Daar hebben we het dan over. Uh, ja. Lewis Hamilton. Dus we moeten er nog even over nadenken. Nou, die Demer, dus de, de hoofdbaas, <laughs> ja. heeft gezegd van uh, dit stadium, tenminste, van je kan me wat. Uh, dat gaan we dus niet doen. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Dat is inderdaad <laughs> zo. Dus contracten uh, zijn nog niet getekend voor uh, onze grote vriend the Lewis Hamilton. De Red in the, kitchen. the, in in the, the kitchen, kitchen, inderdaad. ub 14. Hij kan uh, de WW aanvragen daar in uh, Engeland. Hier is trouwens uh, Player ja, hij heeft ook weer een klein beetje met Formule 1 te maken natuurlijk, hè. John Player. Special. Ken je nog wel? Ja, die special. Zwarte, die zwarte. Ja. De, auto. De sponsor. Mm -hmm. En uh, ja, Player heeft een plaatje gemaakt en dat is deze Baby comeback. Back where I started again. I'm trying to forget you was just a waste of. Aan het begin van uur 3 van Zoffert op zondag beloofd. Een beetje rustiger uurtje. Nou, ik heb ze uitgekozen hoor. De tussen-app en vloed en bij nacht- en ontijen hits. Uh, Alle tijden, zullen we zeggen. Yo, the player. En baby, comeback. Het is half vijf geweest. Dier van de week. Is ze klaar voor? Dree? Ja, nee, Dreetje. Dreetje? Dreetje is namelijk een Amerikaanse Staffordman van vier jaar. Mijn baas heeft mij verkocht via Marktplaats in niet al te beste conditie. De mensen die mij hadden overgenomen hadden katten en daar kan ik geen klik mee. Ik zoek dus nu echt een plekje voor mezelf en voor altijd. Mensen zijn heel leuk en ik begroet iedereen ook altijd heel vriendelijk. Mijn verzorgers weten niet of ik kinderen gewend ben, maar verwachten dat kinderen vanaf zes jaar geen probleem zijn. Als er kinderen in mijn nieuwe huis wonen wil ik hier wel graag even in het asiel kennis mee maken. Ik zoek een huis zonder andere dieren, maar geloof me, ik heb genoeg liefde te geven. Buiten kan ik netjes lopen aan de riem en kan ik andere honden op afstand prima negeren. Ik heb geen behoefte aan andere honden in mijn persoonlijke ruimte, maar dit laat ik dan snel genoeg merken. Het is belangrijk dat ik in mijn nieuwe huis, uh, huis rustig de tijd krijg om uh, aan te sterken. Ik ben nog de, nodig, de nodige kilo's te licht en ook mijn bespiering is nog niet wat het zou moeten zijn. Mijn baasje moet het wandelen dus opbouwen. Medicatie heb ik niet nodig, wel krijg ik zalmolie over mijn eten. Doordat ik de afgelopen tijd nogal wat heb meegemaakt... Moet, ik alleen zijn rustig, moet het alleen zijn rustig worden opgebouwd. Met de bench heb ik een negatieve ervaring... dus daar kan ik niet zomaar mee in zonder de juiste begeleiding. Ik ben netjes zinnelijk en beheers de basiscommando's. Graag zou ik met mijn nieuwe baas op cursus gaan en samen lekker op stap gaan... Heeft u dat ene plekje met veel liefde en aandacht? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Dreetje? Dreetje verblijft in Dierenthuis, Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website wwwdierthuis Want ook Dreetje verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. Dreetje, het dier van uh, deze week. Ik zit nog even met die uh, plaat die ik zometeen niet uh, mag draaien naar, uh, naar het gedicht. Ik zit er echt over na te denken van welke bedoelt hij nou? Heeft het iets met uh, vader te maken of niet? Nee, nee, nee. Niks met vader te maken. Oh, mm, die had ik verwacht eigenlijk. Maar goed. Uh, nee, dat weet ik niet. Dus, uh... nou, ik, ik help je wel. Ik help je wel. Uh, ja, laatste... Buiten de uitzending. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, zodat ik om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Maar eerst gaan we Sos lijven. ik naar het volgende plaatje van Rick Asley. Ik dan net echt zeggen van buiten de uitzending op. Dan vertel ik wel even welke plaat het om gaat die niets mag draaien. Nou, krijg ik nog niks buiten de uitzending om te horen. Maar goed, ga je eens maar soslijven dan. Ja, zeker. Oh, oh dat is, ja, dit is echt een must. Die moet erbij, vind ik. En uh, daar heb jij geen inspraak in, dus dat is goed. We gaan naar 1971. hé, was ik nog niet eens geboren. Toen nee. zat <laughs> dus ik al in de bioscoop. Uh, en wel uh, het fameuze benefietconcert, de concert voor Bangladesh. Uh, en het was, het was een evenement bestaande uit twee concerten. Het was georganiseerd door George Harrison en Ravi Shankar om fondsen te werven voor het vluchtelingen uit Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh. Het werd georganiseerd na de cycloon Bola van 1970, waarbij veel schade werd aangericht. En tussen de 300.000 en 500.000 mensen het leven lieten. De concerten vonden plaats op 1 augustus 1971, Eén om 12 uur middags en om 7 uur diezelfde avond in de Madison Square Garden in Londen. De concert voor Bangladesh was 14 jaar, al 14 jaar goed onthouden, voordat de, wat jij beter kent, Live eet. Uh, Bangladesh was het het eerste benefietconcert van deze omvang. Medewerking werd verleend door Bob Dylan, Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr en vele, vele anderen. Maar wat ik u wil laten horen is uh, hoe het, het idee voor het concert was uh, ontsproten. En dat was uh, Ravi Shankar, de sitar gitarist Die ging naar George, uh, George Harrison zo van: Wij moeten een benefietconcert organiseren mm. voor Bangladesh. Wil je uh, daar, uh, wil jij, wil jij mij daarmee helpen? Uit dat uh, gesprek is uh, het nummer Bangladesh ontstaan. En dat wil ik u niet onthouden, luisteraars en kijkers. Uh, u hoort nu George Harrison met het nummer Bangladesh. Met uh, iemand al uh, tig jaar een uh, radio <lacht> nooit geweten dat hij zo ruig is, gewoon die Albert Vos. Ja, Bangladesh. Ja, maar, maar, het... ja, wel nee, een mooie plaat aan het begin vond ik wel heel mooi trouwens. Ja, nee, Toen was hij nee, je... nog een beetje, een beetje aardig, zeg maar. Ja, nee, okay. Maar, maar dit, dit was net even te ruig aan het eind. Nee, maar goed, dat het laatste ik kan me nummer. voorstellen dat dat, dat dat voor jou... ja, inderdaad wel even wat emoties opriep. Ja, het was zelfs in de bioscoop, nou, dat was geweldig. Kijk, ja, nou, ik, uh, ik ga mees, ik hier de nog de even naar luisteren. In zijn schuilhoek achter glas... voor degene met de dicht beslagen ramen... voor degene die dacht dat hij alleen was... moet nu weten...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 I'm mm -hmm.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 Voor mij was het uh, geen 1971 uh, Albert-Jan, maar ik heb uh, Ramses shafi wel uh, live gezien in, uh, bij de Vrienden van Amsterdam. <lacht> Dat is nog niet zo lang geleden. En uh, ja, dan uh, deed iedereen mee met deze plaat en uh, ja, geheel terecht natuurlijk. En uh, ik deed ook uh, mee zojuist met uh, singvecht, Vecht, Lachwerk en Bewonder. En toen dacht ik in één keer van... hé, hey, gisteren ben ik mijn stem kwijtgeraakt. Het is niet zo verstandig om nou weer uh, mee te gaan zingen. Dus ik heb de microfoon maar even dichtgehouden voor jullie. Dan waren jullie ook weer blij. Het is kwart voor vijf geweest. Ja, we missen ons café. Uiteraard uh, alle cafés uh, op dit moment uh, nog steeds in uh, lockdown. En uh, ja, dat zal nog wel even gaan duren, vrees ik. En uh, Albert-Jan heeft daar een uh, gedicht over gemaakt. ons café. Wij missen ons café. Waar kun je heen? Even. Even niets aan je hoofd. Ja, wat denk je? Waar kun je heen? Daar, altijd een luisterend oor. Heb je soms even? En weet je het even niet? Hier. Hier krijg je een arm om je heen. En hier. Hier ben je niet alleen. Waar kun je heen? Waar moet je zijn? Even, even weg uit de sleur. Waar, waar kunnen wolken verdwijnen en zal de zon voor je schijnen? Hier, hier krijg je een arm om je heen. En hier, hier ben je nooit alleen. Tja, dat is mijn stamcafé. Daar zie ik mijn vrienden. En hier, hier brandt altijd licht. De gordijnen, de gordijnen die gaan nooit, maar dan ook nooit dicht. Tja, dat is mijn standcafé. Ik zou het nooit kunnen en willen missen. Hier, hier schuimt het bier. Lang leven het leven. Geef mij nog maar een potje bier. En iedereen, iedereen is hier gelijk. Alle rangen en standen. Hier wordt gepraat, gelachen en gedanst. Ja, dat is mijn stamcafé. Zou het nooit willen en kunnen missen. Het mooie gedicht van de dag inderdaad, wij missen uh, ons café. En dat geldt waarschijnlijk voor heel veel andere luisteraars en heel veel andere mensen. Ja, was het nog maar zo'n feest, hè? in ons café. Ja, dat zou mooi zijn. In ons café is het gezellig. I Laten zitten nee, nee, gewoon. Ja, dat was het los zo barst in de kroeg. Oké, okay. in ons café hoorde je inderdaad na het gedicht van de dag. Frans Duits en uh, Django Wagner. Ja, we gaan nog uh, twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van vijf uur. Zandvoort op zondag. Een donker uh, Zandvoort inmiddels. En uh, ja, een van die twee platen die we nog voor je in petto hebben... is deze van Michael Jackson. Rock with you. Girl, close your breath get into you, don't try to fight it, there ain't nothing that you can do, relax your mind, lay back and group with mine, you gotta feel that heat, and we can ride the boogie Share that Het succesvolle album Off The Wall, de Michael Jackson en I'm Gonna Rock With You. Ja, alweer het ene laatste plaatje was dat. Wat betreft in ieder geval dit programma Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op. We gaan ons uh, opmaken. Nee, niet dat we ons op gaan maken, maar we gaan ons wel opmaken. <laughs> voor het, eh, het, het, het, het WK in en uh, straks oh. om, uh, oh, om half negen. Curwin uh, Price neemt het op uh, tegen Kerry Anderson. gaat een mooie pot worden vanavond. Lekker ontspannen, hè? Half negen, nee. De Nederlanders liggen eruit. Dus uh, je kan met een normale hartslag een uh, beetje die wedstrijd uh, gaan volgen, Albert Jan. Het wordt wel een uh, spannende WK-finale. Vanavond dus Curwin uh, Price, de oude rugbier, tegen Kerry Anderson, de veteranen in uh, Dutch. Ja, ik heb, een paar, ik heb Anderson een paar keer gezien spelen, maar die is wel heel steady, hoor. Ja, maar Price ook wel hoor. Oké. Okay. Waar, waar zet jij je biertje op? Uh, uh, uh, uh, ik denk toch uh, Price. Nou, wat dacht je, wat dacht je dan ik uh, erover? Uh, Anderson. Ja, ik zet okay. hem op Anderson. Okay. Goed, dus we hebben in ieder geval een winnaar. Ja, zo is het. En de winnaar is, is volgende week. Dat hoor je volgende week. <laughs> Wij zijn er volgende week dan uh, weer, uh, ook dan weer op de zaterdag. Wat, Wat ga je vanavond doen? Rustig aan verder? Ja, rustig aan. Lekker. Beetje WK Dart en voor de rest niks? Beetje WK... Nee, ik bedoel, ik wil een paar nummers die je vandaag gedraaid hebt. Wil ik, ik wil de live versies van opzoeken. Want, oh ja, dat is leuk. Dat is wel de moeite waard. En, uh, dus dat ga ik vanavond nog even doen. Nee, joh, heel relaxed. M mijn vrouw is ook vrij. Die heeft ook vakantie. Kijk. Dus uh, gezellig met z'n tweetjes.